Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Joris de met het NOS-journaal. Een aantal van de drones waardoor de Engelse luchthaven Gatwick plat lag... waren mogelijk van de politie zelf. Een politiechef zegt dat daar misschien verwarring over is ontstaan. Vorige week woensdag werd het vliegverkeer op Gatwick stilgelegd... nadat er onbemande vliegtuigjes waren gezien bij de start- en landingsbaan. Tot twee dagen later was het vliegverkeer verstoord. 140.000 passagiers waren gedupeerd. Een Brits koppel heeft 36 uur vastgezeten voor de sabotage... maar bleek onschuldig. Nieuwe verdachten zijn er nog niet. De Rotterdamse politie heeft vanmiddag een vijfde terreurverdachte opgepakt. Details over de arrestatie en de verdachten zijn niet bekendgemaakt. Vanochtend werden al vier anderen gearresteerd. Zeker één van hen komt uit Syrië... Ze zouden betrokken zijn bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Er is nog maar een kwart over van de vulkaan... die in Indonesië een tsunami heeft veroorzaakt. Daarmee is de kans op een nieuwe grote tsunami flink afgenomen, zeggen deskundigen. Een tsunami kostte vorig weekend op Sumatra en Java ruim 400 mensen het leven. Uit de Oostvaardersplassen zijn grote grazers gestolen. Het gaat om zeven koninkpaarden en een hekrund... Volgens Staatsbosbeheer zijn ze in de zomer verdwenen en zijn het jonge dieren die niet zonder hun moeder kunnen. Ze zijn meegenomen uit een gebied dat voor publiek toegankelijk is. Op de NK afstanden in Heerenveen heeft schaatsster Antoinette Jong haar titel op de 3000 meter geprolongeerd. Op de 500 meter was het goud voor Janine Smit en bij de mannen heeft Kjeld Nuis voor de derde keer de nationale titel op de 1500 meter veroverd. Het weer, vooral in het noorden en oosten kan het regenen. Het waait ook flink. Vanavond wordt het weer droog en koelt het af tot een graad of zes. Morgen bewolkt en ongeveer acht graden. Tijdens de jaarwisseling blijft het droog, maar kan het wel mistig worden. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 And someone loves you, honey. We gaan lekker verder met uh, de Frank Boeien groep. En ja, weet je liefste, het is een beetje koud in mijn hart. Ja, hart is het, ja. CFM entertainer voor you, tot vlogs van 7 uur. Welkom op 2 uur eet smakelijk als u zit eten. En dan heeft u gegeten dat u het wel mogen bekomen.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 Overal zag ik zwaait, terwijl het wit had moeten zijn. En ik keerde terug, naar wat in goede tijd leek te zijn. Maar bedricht. ik wist het even niet. Want weet je liefste, het was een beetje koud in mijn hart. Want weet je liefste Dit was een beetje koud in mijn hart En alles in me zegt ja Als ik jou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 Safri duo en de bongo song. En dat allemaal hier vanaf de toerweg En uh, ja, wat gaan we doen? Wij gaan een lekker plaatje draaien van Taylor Dane. En zij hebben het over... Love will lead you back. Tot 7 uur. Entertainment for you. Mijn naam is Richard Heij. Goedenavond. Darling Hey Dane And Love Will Lead You Back Hier bij CFM Entertainment for You Sweet Caroline is dit Van Neil Diamond 7 uur Entertainment for You Goedenavond Where it began I can't begin to know enough.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 Reaching out Touching me Touching Ja, en Caroline, Neil Diamond, lekker terug in de tijd. En uh, ja, ik ga een plaatje draaien. En dat uh, is voor mijn elf. in Zelko Joksomovic en uh, Lanimooien. Jok Blijf lekker luisteren. Maximovic, Lani mooie, zorgen deze was voor jou en we gaan lekker verder met uh, met wie? Ja, Sexy Eyes en Wickfield. Sexy en oh oh, hi hi, sexy eyes. Dat allemaal vanaf de tolweg Tina, Zandvoort. En we hebben iemand aan de telefoon, en dat is Nick, Nick Blinkhuis. Hi Nick. Hi, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met jou? Ja, hartstikke goed. Ja? Jazeker, met jullie jou? Ja, jazeker. En uh, een leuke kerst gehad. Ja, zeker. Weer een paar kilo aangekomen, denk ik. Ongetwijfeld. En ja, wij bellen natuurlijk vanwege jouw nieuwe single. Jij laat me leven. Ja, klopt. Ik zal ondertussen alweer uh, ja, een weekje of drie uit. Ja. En, uh, ja, hij doet het hartstikke goed tot nu toe, dus uh, helemaal happy mee. Ja, toch? Ja, zeker. Bedoel, ja, en ook op YouTube en dergelijke is hij uh, te bezichtigen ja klopt daar is hij ook uh, ja daar, daar gaat hij ook als, uh, als een speer volgens mij gaan we al uh, over de 16.000 uh, uh, luisteraars al hebben ja, gehad dus ja. uh, dat ga, gaat perfect Nou, ja, want uh, jij zingt vanaf uh, tenminste of, officieel eigenlijk uh, vanaf 2015 nou nee vanaf 2010 toen heb ik eigenlijk mijn eerste single uh, uitgebracht ja en uh, eigenlijk hebben we uh, ja, heel veel optredens gedaan en pas in 2015 uh, zo met een uh, vervolgsingle gekomen en uh, vanaf dat moment uh, proberen we er gewoon twee uh, in het jaar uit te brengen. Ja. En uh, ja, daar zijn we nu ook weer mee bezig, dus uh, ja gaat weg. Ja, dat, uh, pam, pam, pam, pam, pam. dat uh, was de eerste eigenlijk, of niet? Ja, dat klopt. De die mensen die echt, uh, ja, die echt helemaal geplucht en uh, helemaal uitgekomen is. We zaten inderdaad eerst in 2015 was die. En uh, ja, dat liedje heeft het hartstikke goed gedaan. En uh, ja, echt heel veel optredens daardoor gekregen. En uh, het is zelfs een klein beetje een heetje geweest aan deze ja. kant van het land. In het oosten van het land, ja. zeg maar. En uh, ja, dat, uh, ja, dat was wel een klein beetje de doorbraak, zeg maar. Ja. En toen kregen we op en neer? Ja, klopt. En... hetzelfde steltje verder gegaan als ja. uh, Pamparapam en uh, ja, is het ook goed gedaan. Ja, heftige glazen, overal. Ja. En nu Jij Laat Me Leven. Ja, ja, ja, ja. Maar deze, uh, de tekst heb je zelf geschreven of? Nee, deze keer uh, normaal, en, uh, dan, uh, dan schrijf ik wel uh, mezelf de tekst, maar ja. deze keer uh, heb ik alles uitbesteed aan uh, Manfred Jongenelis en uh, ja, die heeft eigenlijk alles gedaan, die heeft de tekst geschreven, ja, die heeft arrangement gemaakt en wel bekend. Uh, al dat soort dingen. ja Hey en uh, ja, wat, wat, wat legt er eigenlijk nog in het geschiet voor jou? Nou, we gaan uh, sowieso in 2019, uh, gaan we in de zomer, uh, gaan we weer een single maken. En uh, ik, ik hoop toch eigenlijk ziek, morgen 2. twee. Ja. En ja, dan gaan we eigenlijk gewoon zo verder gewoon proberen uh, nog iets meer bekendheid te krijgen. En uh, landelijk vooral, want uh, ik blijf een beetje vastzitten in het oosten van het land. Ja, ja, ja dat, is, dan dat, is, dat dan. is altijd jammer inderdaad. Ja, het zou mooi zijn als we ook wat verderop in het land ja. komen. En, ja. Uh, ja, Daar zijn we nu op zich best goed mee bezig, maar kan nog beter. Dus ja. daar gaan we in 2019 druk mee bezig. Ja, ik bedoel, nou ja, hier zit, hier, hier, hier zit je natuurlijk vanuit Zandvoort. Ja, precies, daarom. Dat, uh, dat schiet al aardig op, dat is al een ja. aardig eind weg. Ja, nou, toch? Daar ben je aardig, aardig op weg. Ja. hey, maar, um, ja, maar wat, wat, wat heb je, heb je al... Of al iets op de plank leggen? Nee, we hebben eigenlijk nog, he nog helemaal niks. Uh, verder klaar. En ja, ik heb zoiets van. Uh, nou, we gaan uh, ja, ergens in, in maart of zo gaan we ermee bezig. En dan, uh, dan gaan we ook wat schrijven. En, maar nu, uh, tot, tot nu toe heb ik nog niks. Ah, oké. Okay. En, en uh, album, zit daar nog uh, eventueel een planning in? Of. Nee, we gaan echt al vooral uh, met, uh, ja, met, met de Singles door hè, hè, om, Ja, om zo toch al wat meer bekendheid te krijgen. Want dan ja. kun je, uh, ja, lekker overal laten pluggen en ja, dat is toch weer te voor je bekendheid. Ja, maar misschien en... ook een... Uh, ga je iets aan de jubileum, een podia doen? Of? Ja, nou ja, dat weet ik nog niet helemaal. Dus, uh, dus, uh, er zijn nog geen plannen voor in elk geval. Ah, oké. Okay. Dus uh, ook nog geen uh, voorprogrammatje, ergens? Nee, nee, nee. Ook niet een saai leven heb jij dan Nick? Verschrikkelijk. Nou, <laughs> nee, nee. We, zijn, we zijn gewoon lekker druk met, uh, met de optredens. En, ja. uh, dat, is, dat, dat loopt gelukkig wel door. Nee, <laughs> uh, daarom dat, uh, dat gaat gelukkig door. En uh, ja, Als je dat niet meer hebt, dan, uh, ja, dan, dan vraag je, je af. Dat zou niet uh, goed zijn. Maar nee, dan vraag je af waar je mee bezig bent. Ja, precies. Toch? <laughs> Zeker. Oké. Okay. Hey, um, ja, we gaan hem zomaar eventjes draaien, denk ik. Nou, superleuk. En dan uh, wens ik jou een uh, heel goed uiteinde. Dankjewel, hetzelfde gewend. Bedankt voor de, ja. Voor de tijd. Ja, heb je, heb je, heb je nog nieuwe, nieuwe plannen voor het nieuwe jaar? Uh, ga je nog iets, uh, iets doen dat je zegt van... nou, daar ga ik acuut mee stoppen qua roken of uh, drinken? Of, uh... Ja, ik denk dat ik toch maar eens een keer moet gaan stoppen met roken. Maar dat is wel elk jaar een beetje hetzelfde. Dat, uh... <laughs> dat lukt nog steeds niet. Dat lukt nog steeds niet. Een <laughs> nou, bekend probleem. <laughs> dus ja, dat blijft altijd een dingetje, maar uh, ja. we gaan gewoon af en weer een poging wagen. Ah, Oké. Okay. <laughs> <laughs> ik zou zeggen, ik hoor het van je. <laughs> Helemaal goed. Oké, okay, Nick. Hey, ik hey, zou zeggen, de groetjes. He? En uh, kijk uit met vuurwerk, hè? Doe we. Oké, okay. hey, groetjes daar. Groetjes terug. Jo. Hoi. hoi. Hoi, Nick Brinkhuis in Jij Laat me Leven. <coughs> De hele tijd iets zeggen Oh, het komt er telkens maar niet van Zoek naar woorden om je uit te leggen Maar soms ben ik dan toch een beetje bang Jij hebt af en toe niet in de gaten Wat je al zo lang merkt Zijn. Mijn zij, mij is kan alles geven. Ja, voor mij mag het zo af. Een man zal zoeken bij een vrouw, elke dag opnieuw het mooiste leven, want lieve schat, ik heb alles bij jou. Jij hebt nu nog steeds niet in de gaten, wat je al zo lang met me doet. Opnieuw kan ik gelukkig zijn Mijn liefste oog oh, Kan alles geven Ja, voor mij mag het zo altijd zijn Alleen bij jou Heel dicht bij jou dan Nick Brinkhuis en uh, oe, Jij Laat Mijn Leven. Dan verder met Juby 40 en Cheerio Baby. The Labor Labour of Love 1, een, een cd. En uh, ja, we gaan een plaatje draaien van uh, de drie J's en Ellen ten Damme. En wat is de Rome? Word wakker, schat. Je hebt een maar het droom gehad. Rustig maar. Rustig maar. Was het dan toch maar verbeelding? En niet iets wat me zeggen wil? Wat ik moet weten, weet ik veel. De angst is vast een deel. Mm. Wat is dromen? Is het hopen, streven, willen weten of vergeten te leven? Het wachten tussen nemen en geven is het goed, is het schadelijk? Verraderlijk of jou om het even. Of het een teken is of het kan geen betekenis. Ik stond erbij en keek ernaar. Mijn vrienden liepen snikkend af en aan. En noemde steeds mijn naam. Dat is toch raar. Wat is dromen? Is het hopen, streven, willen weten of vergeten te leven? Is het maar een gedachte, het wachten tussen nemen en het leven? Is het goed, is het kouder, nog verraderlijk op jou met leven? Of het een teken is of van geen beteken? 3 J's, en Wat Is Rome. En we gaan lekker verder met een, uh, ja, een hitje van de Imagine Dragons. En uh, ja, wel bekend en in de top 4000. Natural! En dat allemaal hier vanaf de tolweg. 10A op die 106.9, 104.5 op de kabel. Nothing ever comes without a consequence And cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. The light within the dark trees shadowing. What's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth, cut until it the it out of wood without the peace. Facing a, a bit of the truth, the truth. Imagine Dragons. En ja, heerlijk nummer. Staat ook uh, vermeld in de top 4000. Als je hebt uh, geluisterd. Dus dan... Ja, even kijken. We, ja, we gaan zo nog een... Uh, uh, nee, we gaan nu een verzoekje draaien. Die is afkomstig van Federico. Jij wilde horen Jan Smit en Gerard Jolie met Echte Vrienden. Jij bent echt een om op de baan.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 en Gerard Joling, echte vrienden, aangevraagd door Federico. We gaan langs hem weer. Uh, de klokjes van 7 uur toe en dat doen we met Elson uh, Mooney en This House. Whose is this empty For your face. Here stands an empty house that used to be full of life. Dit House van Nelson en Mouillet. En wat gaan we doen? We gaan naar de klokken van 7 uur. En dat doen we toch Ja, Hoe kennen we het ook anders? Abba. het Happy New Year. Dat is tenslotte de laatste uitzending van mij dit jaar. Maar niet getreurd. 5 januari zijn we er hè? Ik zou zeggen, blijf zeker lekker luisteren. Want uh, ja, Mike die er alweer te popelen hier Met de Euro Breakdown. So en ze kon uit ze zit ook al klaar. Want ja, ik denk dat ze nog wel een spelletje gaan doen. Time for us to say. Ik zou zeggen, in ieder geval van de, vanaf deze kant uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Kijk uit met vuurwerk. En uh, ja, een heel goed uiteinde. En een heel goed nieuw begin. Ik zou zeggen, tot 5 januari. Groetjes, bye bye, zwaai, zwaai. En tot ziens. Horens.